9 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Dreiging. Volgens de politie kwam er op het laatste moment een melding binnen... die aanleiding gaf om extra mensen naar de cinemac te sturen. De politie wil niet verder op de dreiging ingaan. Burgemeester Van der Knaap van Ede werd tijdens een raadsvergadering... weggeroepen vanwege een calamiteit. Mensen die naar het debat wilden mochten wel naar binnen... maar sommigen werden gefouilleerd. Het debat is ook gewoon begonnen. De lijsttrekkers van de SGP, ChristenUnie en het CDA doen eraan mee.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 Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Wat ook uh, zit een uh, mooie lijn in deze song van, uh, over uh, tweede kansen. En uh, dat vond ik wel grappig dat ze dat ook uh, aanhaalden. Trip to Dover. Uh, van oorsprong toch een beetje een alternatief rock psychedelisch band. Uh, dat was het in het begin. En uh, nu hebben ze een beetje de electro uh, eraan toegevoegd. En dat is toch totaal iets anders. Uh, ik uh, geef je ook een beetje de ruimte om... Uh, nu even met die andere microfoon waar je nu voor zit. Uh, even de gelegenheid om wat te zeggen. Dus, uh, oh, hallo? Ja, hij doet het, go hij doet het goed hoor. Dus, uh, <laughs> <laughs> um, ja, want uh, ik, ik wil toch ook even weten. Vind je het leuk hier? Hartstikke gezellig. Ja? Ja, want dat, uh, dat willen we toch ook wel even weten. Dus uh, maar. Uh, nou ja, goed. De uh, Colony, uh, dat is. Uh, nou, van wanneer heb je dat. Uh, wanneer heeft het album met Levenslicht gezien? Wanneer heb je het gepresenteerd? Dat is ook alweer eind vorig jaar, geloof ik, al geweest. Hè? Denk uh, ik. Ja, dat was uh, 25 november. 25 november, ja. Dan, uh, dan praten we over inderdaad uh, alweer een tijdje terug. Ja. Heb je, uh, want ik neem aan je bent ook nog even. Uh, ja uh, ermee uh, naar buiten toe geweest om een aantal uh, nummers te spelen in de zaal, in zalen diverse zalen heb je dat ook gedaan uh, uh, ja, ja we hebben uh, even kijken Gebouw T in uh, de bos gespeeld en in uh, een Gigant Aventorn ja. kijk ja, we gaan nog met zo in breda en Flux in Zaandam ja oh, dat is hier in de buurt Zaandam ja ja precies en uh, uh, meer gedaan. Ja, ik weet niet, ja, en Ik ben op zich nog wel op zoek naar wat, uh, wat huiskamerconcerten. Ja, want uh, de huiskamerconcerten, dat is uh, behoorlijk in de laatste jaren eigenlijk uh, zeker. En uh, ja, de mensen die een beetje de, de, de muziek uh, volgen, Doodan, is er groot mee geworden. Want die, uh, die, is, uh, die, heeft, uh, die is begonnen met huiskamerconcerten. En uh, wat, uh, wat, uh, wat uh, het effect uh, daarvan is, dat uh, weten we nu inmiddels ook. Ja. Is, is maar goed. Uh, ik denk wat... dat er nog wel meer mensen ja. speelden. Ja, tuurlijk. Maar uh, <laughs> over uh, huiskamer gaan zitten. Uh, neem je dan ook dit weer mee? Een uh, elektrische gitaar? En, uh, of, of is het dan gewoon. Ja, alleen maar een akoestische gitaar en ga je dan gewoon spelen? Nou, ik zou het wel leuk vinden om het op deze manier te doen. Toch wel? Om te laten zien dat het ook klein kan. Ja. Uh, uh, toch met een elektrische gitaar. Oké. Okay. Uh, ik, ik ga nog even wat, uh, want ik heb nog iets. Uh, je, uh, namen, nou, Donald Trump hebben we net uh, genoemd. Jij uh, zei iets van: uh, nou, laten we dan maar hopen dat er een impeachment inmiddels al heeft uh, plaatsgevonden. Nou, ja, ja. Ik, uh, ik, ik ben misschien... niet de enige, hoor. Uh, ik, uh, ik denk er net <laughs> zo over. Dus uh, een hey. beetje. Een mafcase in de wereld is al meer dan uh, genoeg in de uh, dreigen uh, uh, de zootje mafcase na 15 maart, uh, het land hier ook. Uh, ja, oké, okay, jongens, dus... stem niet strategisch <laughs> en stem niet op wilders. <laughs> Duidelijk. Uh, goed, uh, we gaan. Uh, ik, ik, ik kwam ook nog een uh, filmpje tegen van jou. Dat was een beetje. Ja, voor mij was het sentiment veel uh, Collins. Och, heden. Ja, ja. ja, want die kwam nog even, nog even binnen. Dat, dat, wat was daar weer de diepere uh, zin van... had hij iets gedaan? Had hij, had hij iets uh, niet netjes gedaan? En is dat de reden geweest waarom je dat uh, filmpje hebt geplaatst? Nou, hij heeft iets vreselijks gedaan. Ja. Uh, ergens in de jaren negentig... Uh, heeft hij uh, het nummer uh, I Can't Stop Loving You gemaakt. Ja. En daar verdient hij, uh, verdient hij gewoon... Uh, Tikjes voor op zijn billen. Hoe dat zo? Ja, ik vind dat... Uh, ik, heb, ik heb een keer met, uh, met, mijn, uh, met mijn broer en een vriendin uh, zitten bedenken... wat we nou echt gewoon het, het vervelendste nummer vinden om te horen. Ja. En dit nummer kwam bij ons allemaal weer heel hoog uit. En vooral omdat je na het couplet denkt... Erger dan dit kan niet en dan komt het refrein en dat is erger en dan komt op een gegeven moment nog een bridge en die is nog veel erger. Ja, ja, ja, ja. Terwijl ik veel Collins zo hoog heb zitten hoor ja. vooral ook Genesis en uh, maar dit nummer daar verdient hij echt straf voor. Dat kan ja. echt niet veel. En toen werd er een filmpje vertoond van het Amerikaans showworstelen de WWF. Daar ging ik vooral eens bij bij Sky TV ging ik er altijd op zaterdagavond speciaal voor zitten want dan had je Hulk Hogan. Trouwens, er zit een nieuw spotje van Hulk Hogan uh, tegenwoordig bij een verzekeringsbedrijf. Ja, dat heb wat ik uit Apeldoorn uh, betreft uh, te maken heeft. Dat vond ik wel grappig. Ja. Uh, maar uh, deze die kon ik ook wel plaatsen. Maar ik ben even de naam van, uh, van deze uh, worstelaar ben ik inmiddels wel weer een beetje kwijt. Maar je had er uh, nog meer van dat soort figuren in de jaren 80. Want het filmpje dateert uit de jaren 80. Want het is nog wel een vrij. Uh, uh, jonge Phil Collins. Tegenwoordig uh, moet ja, je Ja, uh... hij heeft ook zo'n leuk pakje aan ja, met ja. hatjes. <laughs> ja, dat was wel heel ja, erg. Uh, hij leek wel een soort lieve heersbeestje. Ja. Uh, nog iets. Um, ja over, Dan over nog één naam noemen. Mark Rutte. Wat is jouw. Uh, wat, wat, wat, uh, wat zegt de naam Mark Rutte jou? Uh, wat, wat, wat heb je, heb, heb je met, uh, met Rutte? of helemaal niet, of helemaal wel. Ja, wat moet je met Rutte hebben? Het is net een soort van eend... waar het water vanaf glijdt. Ja, dat is niks. eend waar het water vanaf glijdt. Ja, het is een president, maar... Uh, nou ja, ik heb wat stukjes geschreven... ook over het beleid van zijn regering. En, uh, tja, ik... Uh, ik vind het altijd verdacht... als mensen zeggen geen idealen te hebben... maar eigenlijk toch... Uiteraard, zoals iedereen ja. een bepaald standpunt innemen. Ja. En, ja. Uh, uh, yeah. Dat heeft ook te maken met een beetje uh, het schrijven wat je uh, ook nog hebt gedaan voor de correspondent. Want het, uh, daar, zat, daar zat ook. Uh, het was dus ook uh, behoorlijk kritisch. Uh, kan, ja, vond ik. Uh, wat, ik ja, wat ik tegen ik, ben gekomen. Dus. <laughs> ik maakte een analyse en er, ja, ja, dat, dat werd hoort. kritisch omdat het ja. gewoon ontzettend slecht. Uh, slecht uh, uitgewerkte wetten waren. Ja. Dus ja. Is, is dat ook, uh, is, is dat ook uh, je achtergrond? Uh, na, naast de muziek heb je, heb je ook een andere opleiding gedaan? of, is, uh, of Ben je van huis dat... uit toch uh, iemand die, uh, die dat uh, toch een muzikale opleiding heeft uh, gehad? Uh, nou, ik heb, uh, ik heb nogal wat gestudeerd. Uh, ik heb een uh, jaar filosofie gestudeerd. Kijk, now we talking. Hou ik talking, ja. En vervolgens heb ik een uh, bachelor in uh, uh, neurowetenschappen gedaan, Of uh, neuropsychologie. En um, toen was het, ja, ga ik de wetenschap in of niet? En ja. in één keer ja, besefte ik dat ik gewoon uh, toch ook muzikaal moest kijken. Van, uh, ja, dat ik dat wilde uitwerken. En toen heb ik uh, auditie gedaan op het conservatorium. En uh, toen heb ik vervolgens het conservatorium gedaan. Goed. Uh, we gaan zo dadelijk nog uh, twee nummers uh, van je horen... maar we gaan eerst nog even wat uh, muziek uh, draaien. Dat uh, gaan we nu doen. Uh, Keep Running is uh, van de Golden Caves. Die gaan uh, op 24 maart uh, een EP presenteren... en dit uh, nummer hebben ze al vooruitgeschoven. Uh, dat nummer dat heet Keep Running. Kijk, en uh, nou heeft hij weer hetzelfde probleem... wat ik uh, de vorige keer had... Dan moet ik dus weer iets, uh, gaan, uh, iets spannends uh, gaan afsluiten en weer opnieuw gaan opstarten. Daar heb ik helemaal, uh, helemaal geen zin in. Dus ik ga even kijken of ik hem op een, uh, op een andere manier aan, uh, aan de praat kan krijgen. Ik weet niet wat dat is met dat uh, apparaat. Maar goed, uh, even kijken. Gaat het, uh, gaat het dan zo wel werken? Nee? Nou, dan uh, ga ik... Uh... Ja, wat krijg je dan? Dan moet ik weer het. Oh, dan, dit is. Dat dit, dit vind ik ook zo waardeloos van dat systeem. Dan moet je weer opnieuw dat systeem weer opstarten. Uh, want op een gegeven moment zegt hij: doe het zelf maar. Een klein Een grote dikke middelvinger krijg ik dus nu uh, van het systeem terug. Dat is echt dramatisch. Maar goed, uh, ik uh, laat mij daar nou niet door uit het uh, veld slaan. Dus even kijken of ik hem uh, nu uh, op, uh, opnieuw kan vinden. Je moet het gewoon. Wat wou je zeggen? Stevie Wind, uh, was zeg je? Uh, was keep, in, keep On Running niet van Stevie Winwood? Nee, nee. Dat hij nee. gewoon nu de boel ah, zit te jinxen. Zo, zo ik zo zou heel goed kunnen, maar ik ga het toch proberen. Nee hoor, doet hij niet. Eh, het is waardeloos. Ik kreeg uh, de Golden Caps niet uh, vandaag uh, aan de praat. Ga ik even kijken wat ik dan nog verder in mijn uh, systeem heb uh, zitten. Nou, weet je, ik, uh, ik heb nog wel wat uh, klaarstaan. Uh, weet je, ik uh, ga eens kijken voor onze gast... Die over twee weken bij ons in. Drie, nee, zeg ik, goed drie weken bij ons in de studio gaat komen. Dat is Ruud Houweling met het album Erasing Mountains. En hij had, dat vind ik ook wel heel toepasselijk. Will We Ever Learn? something warm it's cold outside there's a war on summer in the night you think by now people would have changed but it still goes downtowns without names up in flames we'll My eyes, cause I don't wanna see. Televised brutality against race or faith or sexual nature. All this hate, we're so much greater. Time's been wasted. Bye.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 Capable Ze is nu in Nashville, uh, deze Jeruzah. En uh, afgelopen week, gisteren om precies te zijn, was ze jarig. En toen heeft ze haar verjaardag gevierd En uh, ja, het is toch wel een beetje een muzikaal weekje... met uh, de jarigen als het gaat uh, uh, in muziekland. Vorige week, uh, dus afgelopen vrijdag... was het uh, de beurt aan uh, Fabian en Dammers. En deze week dus aan Jeruzah Lay It Down. Uh, daarvoor hoorden we Will We Ever Learn... Ik denk dat hij uh, wel een hele bijzondere lading heeft, uh, dat nummer van uh, Ruud uh, Dat Zullen we zeker ook gaan vragen als hij hier op 30 maart uh, zijn opwachting uh, gaat maken. Hij kan het bijna lopend af. Uh, ik hoop alleen niet dat het voor hem een, uh, een Zuidwesten opsteekt. Uh, want ja, dan komt hij het fietspad echt lekker over met een uh, gitaartje op zijn rug. Maar goed, hij heeft beloofd dat hij zou komen. Dus we gaan ervan uit dat hij gewoon de 30e maart gaat komen. Nou, dus dat uh, zit allemaal nog in de pijplijn. Maar nu hebben we Tamara Woestenburg bij ons in de studio. En die heeft al twee, uh, wat zeg ik, vier nummers van The Colony al laten horen. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar... Wat ga je nog uh, ons uh, mee verrassen de, met de laatste twee nummers die je gaat spelen? Uh, nou, Nocturne. Ja, dat is een nummer wat wij hier al een paar keer hebben gespeeld. Ja. Dat hoorde ik je net <laughs> zeggen, dus ik dacht, nou, die gaan we ook even doen. Ja. En uh, Top of the World, dat is de afsluiter van het ja. album. Ja, ik zie het staan. Yes. Oké. Okay. Dankbaar applaus van Marcus en van mij natuurlijk. Uh, Nocturne was dat. Uh, dan hebben we er nog één: de top of the world. Ja, het is geen Carpenters cover. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Het is een eigen gemaakt nummer dames en heren thuis. Wat ik uh, zo mooi vond uh, van het laatste nummer is dat daarmee eigenlijk het cirkeltje weer rond is. En dat uh, daarmee het verhaaltje eigenlijk klaar is. Zo, zo, dat is een, mooi, een waardige afsluiting van een album, vond ik eerlijk gezegd. Dus, uh, dus dat, ja. uh, we gaan uh, zo dadelijk nog even, nog even napraten over dit, uh, dit verhaal, de kolonie. Want uh, het is niet zomaar uit de lucht uh, komen vallen. Daar was een foto, wat ik uh, vandaag nog uh, tegenkwam op. Uh, het profiel van, uh, van Tamara. Uh, een uh, foto uit 2014 met daarop Colony. Dus dat is een beetje, denk ik, uh, wel de aanleiding. Maar, de Golden Caves heb ik toch aan de praat weten te krijgen. Want dan hebben we natuurlijk nog altijd een goede oude YouTube. En daar kunnen we hem nog even fijn op laten horen. I felt so strong Till you surrounded me Like a woman can't close my eyes a thousand streams won't reach the end En dan is stopt hij. Dat is ook wel leuk. Maar ik heb hem uiteindelijk aan de, aan de praat weten te krijgen. Dat is heel fijn. Uh, dat was het nummer... Um, keep running. En even zei Tamara... Het was een soort jinx van uh, Stevie Winwood uh, Die uh, een beetje hierover... Het, uh, nou volgens mij niet hoor. We hebben het uiteindelijk ze het toch uh, voor elkaar gekregen. Uh, we gaan zo nog even, uh, nog even verder uh, praten hoor. Dus uh, maak je geen zorgen. Maar ik heb uh, natuurlijk nog uh, even een lijstje wat ik nog af uh, moet werken. Uh, Ludovic is een van de mensen die uh, ook stevast uh, nu de laatste tijd in het uh, programma zit. Uh, leuk uh, bericht kreeg ik van hem. Ja, deze draai waarschijnlijk niet. Omdat hij misschien er niet in past. Nou, uh, ik heb het afzitten luisteren. En uh, zit er nu al voor de vierde of de vijfde week er al in. You're my woman. Shine on through. You help me breathe. You're the best thing that I ever had. I've lain with you in the sunshine. You're my lifeline, and I want you to know that my love's burning true. my woman We is dit met staakt. En uh, Sophie Verline is. Uh, ja, nee, het is wel even leuk als je nog even erbij komt zitten, eerlijk gezegd. Uh, want we uh, een beetje, gaan een beetje afsluiten. Uh, want de colony, ik zei het al, uh, dat komt niet zomaar uit de lucht te vallen. Want in 2014 uh, ben ik op het uh, Facebook-profiel van, uh, van Tamara iets uh, tegengekomen. Foto: Colony stond daarop. Uh, uh, toen moest je al een vooruitziende geest hebben, denk ik, uh, met wat je uh, het afgelopen jaar hebt gemaakt, denk ik. Denk ik zomaar. Of niet? Ja, het is... Het is um, sowieso... Uh, ook een album van Joy Division. Joy Colony. Division, ja. ja. En, uh, en ik, ik vind het leuk om te grappen over New York... als, ja. uh, als een kolonie van ons. Ja. En uh, ja, het album gaat eigenlijk over, uh, over New York. Ja. Dus de kolonie was een... In die zin al, uh, uh, ja, zat het in mijn hoofd. Yeah. Um, maar ja, de, het mooiste verhaal is eigenlijk dat uh, de producer Kramer en ik um, allebei een fascinatie hebben met de Brill Building. Dat is een uh, gebouw in New York waar, uh, waar een soort zongschrijffabriek zat, mm -hmm. waar, uh, mm -hmm. waar heel veel uh, liedjes geschreven zijn en... Um, uh, onder die songwriting uh, fabriek zat een platenzaak en die heette The Colony. Ah, en daar is die foto van. Ja, ja, ja. Dus. Uh, maar is, heeft dat uh, ook een rol gespeeld bij het schrijven van dit album of niet? Um, nou, het sluit aan bij de thematiek. Want mijn ja. idee was eigenlijk om, uh, om mijn New Yorkse helden te eren. Ja, ja, ja. En, uh, en om dus uh, bijvoorbeeld een Leonard Cohen-achtig nummer te schrijven... of in ieder geval me, me te laten beïnvloeden door Leonard Cohen. Uh, daarom staat er een Talking Heads cover op. Het uh, ja. eerste nummer heeft een knipoog naar de Velvet Underground. Ja, ja, ja. Uh, uh, maar Nocturne uh, is weer een meer soort jazz-standard... Uh, ja. à, uh, ja, à la Fifth Avenue, Ella Fitzgerald... Ja. So, dus ik probeerde eigenlijk een beetje dat allemaal samen te laten komen in de uh, in Colony. Ja. En, en dus als het ware een soort van selectie uit de platenwinkel uh, van New York te zijn. Ja, ja, ja. Want, nou ik, ik, ja, Het had ook iets, Je kon bijna eigenlijk een beetje dat, uh, ja, toen dacht ik, nou zie ik ook gewoon, hè, als ik het mu de muziek ook opzet, zie ik het beeld eigenlijk ook van New York een beetje voor me. Dus... Dus, het, dat is dus, dus, dat, dus dan in dat opzicht dan ben je er wel degelijk in geslaagd. Zonder Mooi. dat ik er dus niet in... Uh, ik ben zelf nooit in New York geweest. Ik uh, ben uh, iets uh, van als... Uh, He, uh, onze lieve heer uh, mij vleugels had uh, gegeven... dan was ik al lang uh, naar Australië en uh, naar New York gevlogen. Maar uh, zo, uh, <laughs> zo zit ik in elkaar. Ja, ja. Even een scoren. Ja, dus ja, ja, ja, precies. <laughs> uh, dan nog uh, iets anders. Uh, want in, terloops in 2009, uh, toen wij uh, met z'n drieën ooit uh, dit programma hebben gedaan... Uh, Menno Hoekstra, uh, Marcus van Dam en ik... toen uh, hadden wij op een gegeven moment in november 2009 een band... En die band die is nu Sky High. Zijn ooit huisband geweest bij De Wereld Draait Door. Datzelfde uh, geldt voor Sue Night. Die we hier ook hebben gehad. Dat was Chef Special. En nou zeg jij Tamara. Ik heb iets met die band. Vertel. Ja, ik, uh, ik ken die boys wel. Oh ja. <laughs> het, is al, het is al bijna tien jaar geleden inmiddels. Ja, ja. Maar uh, uh, toen zaten wij uh, bij elkaar op het conservatorium. Uh, ja. in, uh, in hetzelfde jaar. Ja. En uh, toen uh, speelden deze boys uh, en, uh, niet, uh, niet de drummer en, uh, en niet Josh. Uh, ja. Maar de rest uh, was mijn beentje. Ja, Jan, Jan Derks, geloof ik. Jan Derks, dan... uh, ja. Wouter Heren ja, en Guido Joost. Ja, precies. Die, uh, die jongens, die drie. Uh, die die zijn, drie. En ja. uh, wij hebben ze toen, uh, want het uh, verhaal is dus dat Menno uh, bij Wouter Prudon in de klas zat. Die kwam dus iets later dan, met, samen met Joshua Nollet. Uh, en ja, toen kwamen ze bij ons in de studio in 2009. Een beetje een regenachtige dag. En uh, de ramen zijn beslagen. Die jongens die hebben het er nog steeds over. Als ik ze tegenkom, dan hebben ze... Het... Ja, het was geweldig. <laughs> Tegenwoordig hebben ze dus een manager daarboven. Dus het komt er allemaal geen moe van rechts voor ze stroopwafel. Of wat dan ook. Nou. Komen ze niet meer uh, bij ons uh, langs. Hoor. Dus nee, dat, uh... die jongens zijn geprofessionaliseerd. Gelukkig. Ja, Het is uh, echt een jongensboek. En uh, uh, uh, gek. Uh, nog één ding. Uh, je zei iets uh, met Leonard Cohen. Want uh, daar heb je iets mee. Ja. Wat heb je met Leonard Cohen? Ja. Uh, wat, wat heb je met iemand die je tot in het bot uh, beïnvloedt? Ja. Dat uh, ik... Uh, ja, ik zeg gewoon albums. New Skin for the Old Ceremony... Uh. Uh, ja, die, die, die gaan gewoon super diep bij mij. Ja. En uh, die heb ik heel veel geluisterd. En, uh, uh, ja, en soms hoor je liedjes waarvan je wilt dat je ze zelf hebt geschreven. Ja. Of ja. Uh, die, die een nieuw luikje opendoen in, in hoe je dingen beleeft. Dat je ja. denkt, verdomme, waarom ben ik nou zelf niet op die woorden gekomen? En, Hij en hij uh, is daar dus dan wel opgekomen. Ja. En um, daarom hou ik van uh, Lernit Cohen. Ja, uh, nou zijn uh, natuurlijk de geëikte nummers uh, kennen we allemaal. Uh, waarbij ik op een gegeven moment iets had... Uh, was de uitleg van Mart Meets bij De Wereld Draait Door. En dat ging over... Uh, een van, ja, eigenlijk een van de laatste werken die hij had uh, gemaakt, uh, dat, uh, dat nummer You Want It Darker, die staat ook nu klaar, ja. want die ga ik uh, als laatste draaien van, uh, vandaag uh, hier in deze uitzending. Uh, maar toen, uh, toen dacht ik, ik ben om, ik ben om. Uh, ja, zijn stem wordt ook steeds na, lager ja, in, na, de, ja. in de loop van zijn leven. Uh, uh, dus, uh, ja. Bizarre lading zat er ook in. Eh, want het was vlak voor de opname van de tweede keer dat mijn moeder naar het ziekenhuis moest. En toen zaten we in de herhaling te kijken. En daar zat dus ook dat verhaal van Mart Smeets in. Daar zaten we naar te kijken. Zelfs mijn moeder zat daar ook naar te kijken. En dat was wel ademloos hoe Smeets dat ging vertellen over uh, dit uh, nummer. Dus daar sluiten we mee af. Oh, Dankjewel my. voor je komst. Uh, Leonard Cohen dus met You Want It Darker. En volgende week zijn we natuurlijk weer. Maar dan met een compilatie van de Rob Agda-woord. De finalisten. Dag! Million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my Lord. There's a lover